7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Nog een paar uren. Dan beginnen de Olympische winterspelen in Zuid-Korea. We bellen zo meteen even met de chef de mission van Nederland, Jeroen Bijl. En Noord-Korea is ook klaar voor de spelen in het buurland. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stijns.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 Er dreigt opnieuw een shutdown in de Verenigde Staten. Een republikeinse senator heeft een stemming over de overheidsbegroting tegengehouden... omdat hij vindt dat het begrotingstekort teveel dreigt op te lopen. Bij een Amerikaanse shutdown gaan veel overheidsinstellingen dicht. Vorige maand gebeurde dat ook, maar na 69 uur werd er een oplossing gevonden. De verwachting is dat de Senaat ook nu tot een oplossing komt... om een langdurige shutdown te voorkomen. Nog altijd zijn de beurzen in Mineur in Azië opende er veel in de min. Zo opende de Shanghai Composite Index in China 5,5 lager. De dalingen begonnen vorige week vrijdag. Beleggers maken zich zorgen over onder meer de inflatie... en de renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken.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 Het verbod op majesteitsschennis kan volgens een meerderheid in de Tweede Kamer worden afgeschaft. Voor het beledigen van de koning staat nu nog maximaal vijf jaar cel. Een kamermeerderheid ziet wel iets in een voorstel van D66 om dat te veranderen. Wel is er nog discussie over hoe hoog de straf op belediging van de koning dan wel moet zijn. Voor het beledigen van burgers staat maximaal drie maanden cel. En het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat in Rotterdam de eerste metro ging rijden. Prinses Beatrix en Prins Klaus openden in 1968 de lijn van het Centraal Station naar Zuidplein. Met nog geen zes kilometer was het destijds de kortste metro ter wereld. En negen jaar later kreeg ook Amsterdam een eigen metronetwerk.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 Het weer tot slot. Het vriest nog licht tot matig. Later vanochtend gaat het vanuit het westen licht sneeuwen. De temperatuur komt vandaag maar net boven nul uit. Morgen overwegend droog en regelmatig zon bij maximaal 6 graden. En in de nacht kan het weer gaan sneeuwen. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie. Quoratio is al meer dan 15 jaar de partner voor salaris, zorg en financiële administratie.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 Om 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl. Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu Alex van Het NOS Radio 1 Journaal. Vijf en een halve minuut over zeven is het. Het laatste nieuws van het Olympisch front. Shorttracker Victor Aan en schaatser Olga Vatkulina... die zijn definitief uitgesloten van deelname aan de Winterspelen in Pyeongchang. Het CAS, dat is het hoogste rechtsorgaan in de sport... heeft dat bepaald in een zaak die door 45 Russische sporters... en twee coaches was aangespannen. En die uitspraak die komt dus een paar uur... voordat de Olympische Spelen in Zuid-Korea officieel gaan beginnen. Dus even kijken hoe het Nederlandse team ervoor staat... bij de telefoon. Staat uh, chef de mission van het Nederlands team. En dat is Jeroen Bijl. Eerst even over die beslissingen, meneer Bijl. Zijn die terecht, vindt u? Ja, kijk, we zijn daar continu zijn we daar mee, mee geconfronteerd met allerlei uh, uh, zaken. Het is allemaal juridisch-politiek geworden. En wij hebben op een gegeven moment met elkaar gezegd: Dit laten we zoals het nu is. Uh, we kijken wel wie er aan de start staat. Uh, wij hebben van tevoren gezegd: Van uh, het is goed uh, dat er gekeken wordt naar schone sport en dat er kritisch gekeken wordt. Uh, en dat is eigenlijk het enige wat we nog over zeggen. Uh, omdat alles wat er over gezegd blijft worden... hangt maar over die ploeg en over de spelen heen. En we gaan beginnen. Dus uh, wat mij betreft is, uh, is de zaak wat, uh, wat ons als Nederlandse ploeg... is wat, uh, wat mij betreft wel over. Zijn die, zijn die uh, sporters ermee bezig of niet? Totaal niet. Ik heb echt niet het idee. Ik, ik merk het in ieder geval niet. Uh, ze zijn misschien onderling. Maar ze zijn echt bezig met trainen, uh, uh, slapen, rusten... Uh, eten uh, en met die wedstrijden die, uh, die komen gaan. Uh, dus ik heb dat, uh, dat gevoel absoluut niet. Het is nog een paar uur voor de openingsceremonie. Um, hoe gaat het met het Nederlands team? Is iedereen daarbij eigenlijk? Nee, nee. Kijk, uh, alle sporters mogen het zelf besluiten overigens. Maar iedereen die vroeg in actie komt, die zal niet gaan lopen. Dat hebben ze ook al aangegeven. En het is zelfs zo dat de short-track ploeg die heeft een training staan op vrijdagavond, omdat ze de volgende dag die wedstrijden hebben. En een aantal schaatsers die moeten ook de volgende dag of in de dagen vlak daarna in actie komen. En die hebben dat ook besloten en dat begrijp ik. Omdat uh, ja, ze trainen vier jaar voor de sportprestatie en niet voor die ceremonie. Overigens is die groep die naar binnen loopt wel wat groter. Omdat je natuurlijk wel een aantal, een aantal begeleiders nu uh, meeneemt die, uh, die dat stadion inlopen. Maar het is 11 uh, sporters dus en de rest is begeleiding. Hoe ziet de dag van vandaag er verder uit? Ja, je moet het zo zien dat de, de sporters allemaal uh, aan het trainen zijn of hebben getraind. Uh, wij verzamelen bij uh, ons gebouw dadelijk en we worden opgehaald. Dan zitten we een minuut of vijftig in de bus en dan gaan we naar een, een soort uh, tent waar het heel warm schijnt te zijn. In ieder geval, daar word je warm gehouden. Uh, een uur en een kwartier zeggen ze en dan lopen wij naar binnen. We lopen als vijfde land naar binnen, dat is op zich niet... Dat heeft te maken met het Koreaanse alfabet, daar komen wij als feiten naar voren. Dat is dan weer een uh, voordeel. Ja, ja en, en wat we goed gedaan hebben is dat wij direct na uh, het binnenlopen... kunnen wij ook weer uh, vertrekken. Dat noemen dat ze de early departures, dus wij hoeven niet in het stadion te blijven wachten... in de kou niet te staan, niet te zitten. Dus degene die willen kunnen direct weer terug. Dat zullen denk ik bijna alle sporters ook doen. En dan de dagen daarna, voor de chef de mission van de short track hall naar de schaatshal, naar het snowboarden? Ja, ik probeer zoveel mogelijk te kijken en te zijn... daar waar de sport plaatsvindt vanuit de Olympische ploeg. Dus dat zal inderdaad ze nu en dan heen en weer lopen worden. En ook nog een paar keer de bergen in. Want ook dat begint al de eerste dagen met kwalificaties... op het sloopstijl van Niek van der Velden en Sigil Maas. Ja, en dan op naar die 15 medailles dus. Ja, ik heb het gisteren uh, aangegeven, uh, uitgelegd van uh, hoe ik daartegen aankijk... Uh, waarbij die 15 medailles gekeken wordt naar zeg maar, de huidige ploeg. Hoe staat die ervoor? Uh, wat zijn de concurrenten? Dan moet deze ploeg in staat zijn, uh, of die heeft de potentie, laat ik het zo zeggen om die 15 medailles te halen. Ik vind dat wel altijd een, een getal... ik deel daar niet zo zwaar aan, dat doe ik vaak... de mensen omheen in de media, die willen graag dat getal horen. Wat ik een belangrijk getal vind, wat ik wel eerder genoemd heb... is een, een ondergrens waar we nooit doorheen... of nooit niet doorheen moeten zakken. Omdat dat uh, iets zegt dat we als sport... een aantal dingen niet goed doen. En de bedoel ik ligt de breedte van de sport als in NFC-NSS. Uh, en bonden... Uh, en dan moet je denken aan... De dingen, doen we dingen niet goed in de financiering... Uh, we ondersteunen, de sport is te weinig... Uh, de hele structuur van de topsport. Dat soort zaken, uh, dat getal vind ik eigenlijk belangrijker. En dat was ook alweer? 13, dat is 13. Ja. Uh, Oké. Okay. Goed, 13, 15, misschien wel plus, je weet het niet. We gaan het allemaal zien, want uh, het gaat vanaf vandaag echt uh, beginnen. Uh, dank voor het gesprek en veel succes. Dank je wel. Jeroen Bel is dat, de chef de mission van de Nederlandse ploeg. En we blijven nog even daar in uh, Korea, want vooraf was er misschien best twijfel... het afgelopen jaar over die Spelen in Zuid-Korea... Er was immers altijd die spanning met Noord-Korea. En dus twijfelden landen wel of ze hun sporters zouden sturen. Uh, nou goed, de Zuid-Koreanen die gingen gewoon door. En volgens de experts zijn het zelfs de best georganiseerde spelen in decennia. Duizenden vrijwilligers en veiligheidsmensen zijn er klaar voor. En ze hebben ook zin om mensen van over de hele wereld te ontvangen. Merkte onze verslaggever Jozefien Trehi. Bij het bezoekersrestaurant op het Olympisch Park... worden karretjes naar binnen gereden. Movie!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 Kimchi, dat is een Koreaanse specialiteit. Dat is gefermenteerde kool. Lasagne, Maar voor de Westerse mensen is er ook wel wat. Lasagne hebben ze op het menu. Een stukje verderop. Dus kom ik helemaal iets grappigs tegen. Allemaal.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 zodat ze warm kunnen blijven. So is very warm, warm is. So, happy to answer like that. It looks very happy. Yeah. <laughs> <laughs> de grote mascotte bij de ingang van het stadion is ook nog helemaal ingepakt in plastic. De maskotte van deze spelen is een witte tijger. Hallo. Er komt ook politie langs op segways. Er is een brandblussertje erop en allemaal flikkerende lichten. Everything under control. Alles onder controle? Alles onder controle? Alles onder controle?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 zij uh, oh, uh, uh, <laughs> Ze moeten alle uh, tickets uh, scannen van de bezoekers. No problems. Um, no problem. No problem. No problem. Soms no. <laughs> hebben ze een beetje last de van de uh, lastige people? bezoekers. Oh, why, why? Waarom? Okay. Zo. So, like Ze like doet even een, een lastige bezoeker na die naar zijn pasje wijst van dat het niet snel genoeg gaat. Kikkelen, kikkelen hier. Gewoon hard aanpakken, die mensen. Ah ja. Good luck. Thank you. Bye samen, die dag. Jozefine Trehi in Zuid-Korea was dat. NOS Radio 1 journal 14,5 en een halve minuut over 7. Ik praat er nog even bij over wat gisteravond gebeurde op Radio en TV. RTL Late Nights, daar was Korea-deskundige Remco Breuker te gast. En hij kreeg de vraag of de toenadering bij de Olympische Spelen... tussen Noord- en Zuid-Korea oprecht is... of dat het alleen maar poppenkast is. Nee, het is één grote poppenkast. Kijk, Noord-Korea dreigt inderdaad nog met, met hel en verdoemenis. Ze hebben inderdaad uh, de kernwapens. Ze hebben de, de kleine kernkoppen die op lange afstandsraketten passen. Uh, ze hebben concentratiekampen. Ze hebben vorig jaar nog een, een, een 21-jarige student. Amerikaanse student. Halfdood terug naar huis gestuurd. Wormbeer. Daar meteen, ja, Wormbeer die daar meteen uh, overleed. Hoe oprecht zal dit zijn? Breuker vindt ook dat we veel te positief zijn... over de deelname van Noord-Korea aan die Spelen. Het is ongelooflijk. Noord-Korea kaapt de, de Spelen. Het zijn de Spelen van Pyongyang geworden, niet van Pyongyang. Want het gaat over de zus van de leider. Het gaat over, het, gaat over inderdaad het gemengde hockeyteam. Het gaat over gaan we samen onder die ene vlag marcheren of niet. En daar hoort het natuurlijk niet over te gaan. Dit is een regime dat zoveel afschuwelijke dingen doet met zijn eigen mensen. Dan heb je het niet eens gehad over die raketten. Bij Jinek een heel ander onderwerp, namelijk de vitamines op etiketten. Uh, journalist Teun van de Keuken die vertelde over de toegevoegde vitamines... die in producten zitten. Volgens hem is dat meestal klinkklare onzin. Dit noemen wij dan de zogenaamde lok-ingrediënten. Dus wat je, wat je doet, is dat je maakt, je maakt iets heel uh, ongezonds, namelijk... Uh, ja, Coco Pops, als, als dit er niet op staat en, en dat, dat, dat dier wat minder vrolijk kijkt... dan denk je toch als vader en moeder, dat ga ik niet kopen voor mijn kind. Nee. Maar nu staat er vitamine D, vitamine B. Ja. Veel is er niet aan te doen aan eerlijke etiketten, zegt Van der Keuken. Al heeft hij wel een tip. Maar de lobby van het bedrijfsleven om gewoon duidelijke dingen op het etiket te zetten... is zo sterk dat dit niet gebeurt. Nee, dus wat we kunnen doen dan in ieder geval is in ieder geval religieus die etiket te lezen. Die voorkant overslaan, direct naar de, naar de achterkant gaan... en het belangrijkste ingrediënt staat altijd... Als eerste. Als eerste. En dat was gisteravond op Radio NTV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Boeing bekijkt of het mogelijk is om met één piloot te gaan vliegen... en de co-piloot uit de cockpit te schrappen, dat meldt de Guardian. De reden is simpel, luchtvaartmaatschappijen... zouden miljarden minder kwijt zijn aan personeelskosten. Boeing gaat eerst kijken of vrachttoestellen veilig kunnen vliegen... met één piloot, en daarna kan het eventueel ook toegepast worden... op vluchten met passagiers. Critici zeggen dat de werkdruk veel te hoog wordt... als een piloot alleen in de cockpit zit. En ze zijn bang dat er daardoor meer fouten worden gemaakt. Belgische cardiologen willen dat er een verbod komt op dieselauto's. En ze wijzen daarbij naar een onderzoek waaruit blijkt dat als in België de luchtvervuiling toeneemt... er stevast meer mensen overlijden door een hartaanval. Dat schrijft de Standaard. Verslechtering van de luchtkwaliteit gaat hand in hand met een toename van de kans op een hartaanval, blijkt uit het onderzoek. De oplossing moet komen van politieke beslissingen, zoals een verbod op dieselauto's in de stad, staat in het rapport. In Tokio is zo'n verbod al ingesteld in 2003. Dat leidde tot 44 minder vervuiling fijnstof in de lucht en er werden 11% minder sterfgevallen... door cardiologische aandoeningen gemeten, staat in het onderzoek. Verschillende staten in het noorden van de VS zetten zich schrap voor de komst van een winterstorm die de komende 24 uur verwacht wordt. Mogelijk kan daarbij een pak sneeuw van een halve meter vallen, zegt een presentatrice van CBS Chicago. we significant in Ja, en door de harde wind kan de gevoelstemperatuur tot min -20 dalen. Het gaat om de staten Montana, North en South Dakota... Minnesota, Wisconsin, Illinois en Michigan. Automobilisten worden gewaarschuwd de weg niet op te gaan. Scholen blijven dicht en veel vluchten in de regio zijn geschrapt. En een bedrijf in Nieuw-Zeeland experimenteert met een kortere werkweek. De 200 werknemers van de firma werken er de komende tijd maar vier dagen. Het bedrijf wil kijken wat het effect is op de productiviteit. De salarissen blijven hetzelfde. En het is ook niet de bedoeling dat het personeel meer overuren gaat maken, zegt een woordvoerder. Nieuw-Zeelanders zijn enthousiast over het idee. Blijkt uit een kleine rondvraag van de New Zealand Herald. Ik denk dat het een geweldige idee is. people mensen hun werk done vier dagen Yeah, Ja, zeker. Ja, absoluut. The same pay, four days a week, why not? Ja, dus als het aan deze mensen ligt... mogen ze dit plan overal gaan invoeren. Gaan we naar Jolanda van der Velde Die ziet bij de ANWB ook op deze vrijdagmorgen. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het ging een hele tijd zonder files... maar toch begint het een beetje langzaam te rijden... nu op de A12 van de Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn vijf minuten vertraging... en een vrachtwagen met een lekke band op de A76... geleden richting Heerde. Daardoor tussen Spouwbeek en knooppunt NS... ongeveer een kwartier vertraging. De rechterrijsschok is dicht. 19 minuten over zeven is het. We gaan naar Polen, um, in um, Polen is het vanaf begin van deze week verboden... om te zeggen dat ook daar de bevolking in de Tweede Wereldoorlog... met de nazi's samenwerkte. Je kan er drie jaar gevangenisstraf voor, voor krijgen als je dat uh, zegt. Critici zeggen dat de Poolse regering op deze manier... het eigen verleden wil witwassen. Er kwamen vooral veel protest uit de Joodse gemeenschap... gisteravond nog, voor de Poolse ambassade in Rome. Zes miljoen Joden vragen om wraak werd aangescandeerd. Allora, noi siamo andati a rappresentare insieme ai figli della Shoah la nostra preoccupazione, il nostro rammarico per questa legge. Questa legge è una legge che nega una realtà storica e nega una realtà storica che non fa bene neanche alla Polonia. Ja, we zijn hier gekomen om onze bezorgdheid te uiten over deze wet. Deze wet die de geschiedenis ontkent. Dat is zelfs niet goed voor Polen, zeggen twee Joodse demonstranten voor de Poolse ambassade dus in Rome. Het is, niet het, eerste omstreden, het is niet de eerste omstreden wet die de rechtsnationalistische Poolse regering doorvoert. Begin dit schooljaar werd het onderwijs al op de schop genomen. Onze correspondent Jeroen Wollaas ging kijken wat dat betekent. Vluta, vleva, we zijn net aangekomen in Siedeltje, een provinciestad op het Poolse platteland. Op de school hier. En het eerste wat we te zien krijgen is een gymzaal vol leerlingen in legeruniform. Jongens en opvallend veel meisjes van een jaar of 16, denk ik. Uh, niet, we uh, przed, uh, onze die 1 Dit is de militaire klas, vertelt Emilia... Ze zegt dat ze later in het leger wil gaan werken. En op deze school kun je ervoor kiezen om alle lessen in uniform te krijgen. En dan heb je geen gymles dus, maar marcheerles. Nou, dat is nog best lastig, want dat gaat niet altijd in de maat. Kasper die staat voor de groep. Hij is wat ouder dan de rest. In Polen, in je. En hij zegt dat ze bij alle vakken op school leren hoe je een patriot moet zijn. En sinds begin van dit jaar geldt dat niet alleen voor de militaire klas, maar voor iedereen hier op school. De regering heeft van hoger hand opgelegd dat alle lessen doordrenkt moeten zijn van het Poolse positieve verhaal. Dus de schoolboekjes zijn onder de loep genomen en herschreven. De geschiedenisles gaat alleen nog maar over Polen. En juf Anita heeft er ook mee te maken, want zij geeft patriotisme les vandaag. Hoe je als burger van een democratisch land dat geen oorlog voert... toch je patriotisme tot uitdrukking kan brengen, zegt ze. Nou, en dat doen ze nu door op grote witte vellen te tekenen en te schrijven... wat ze onder patriotisme verstaan. Nou, dan gaat hij hoor. jongen van een jaar of veertien, puisjes in zijn gezicht... brutale blik, die dreunt het op. Vaderlandsliefde, opofferingsgezindheid, verantwoordelijkheid... respect, werken, zorgen voor nationale symbolen. De juf knikt en iedereen is tevreden. Of iedereen... Nee, niet iedereen is tevreden. Een lid van de Poolse oppositie is minder blij. Deze regering probeert een nieuwe generatie Polen op te voeden... met een heel andere kijk op de geschiedenis, vertelt hij. En dat veroordeelt de oppositie. Maar het past in een patroon. Deze week werd de wet ondertekend die het strafbaar maakt... om Polen van collaboratie met de nazi's te beschuldigen. Logisch, zeggen ze op school. Want een echte patriot mag zijn land nooit bekritiseren. Patriotisme heeft veel gezichten, zegt Jufanite... en legt uit dat door de consumptiemaatschappij... Polen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Iedereen is gericht op zijn eigen belang... Maar misschien brengt dit de mensen weer bij elkaar, zegt ze. Ja, de Polen misschien wel. Maar de Israëliërs protesteren tegen de wet. En de Amerikanen ook. En daar zijn ze hier wel van geschrokken. Maar voorlopig dendert de regeringspartij door met hun programma... dat ze de goede verandering hebben genoemd. Een bijdrage was dit van Jeroen Wollers. En uh, het gaat over, de, ja, over het hernieuwde nationalisme in Polen. Um, het is nu zes minuten voor half acht. Dit is dat liedje dat we al heel vaak hebben gehoord... ook in de reclame voor dat Zweedse woonwarenhuis... Edward Sharp en de Magnetic Zeroes.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 Ga naar synthes.nl. Synthes met Griekse ei en dubbel s. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitieenadministratie.nl. Synthes Software, trotse sponsor van Irene Wust. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Half acht. dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een officier van justitie is vorig jaar zo ernstig bedreigd. dat ze tijdelijk moest onderduiken met haar gezin. Dat schrijft de Telegraaf op basis van een goed ingevoerde bron. De officier van justitie deed onderzoek naar de motorclub No Surrender. Maar het is onbekend of de bedreiging ook uit die hoek kwam. De Japanse Nikkei-index is opnieuw in de min geëindigd. Zo'n 2,3% lager. En ook op de andere Aziatische beurzen zijn er verliezen. De wereldwijde dalingen op de financiële markten begonnen vorige week vrijdag. Shorttracker Victor Aan en schaatser Olga Fatkulina mogen definitief niet meedoen aan de Olympische Winterspelen. die vandaag beginnen in Zuid-Korea. Sporttribunaal Kas heeft dat bepaald. in een beroepszaak die 45 geschorste Russische sporters hadden aangespannen. En bij een verkeerscontrole in Rotterdam... heeft de politie een auto zonder dashboard van de weg gehaald. Alle leidingen lagen bloot... en de auto had geen kilometerteller, toerenteller en snelheidsmeter meer. De bestuurder zei dat hij tevergeefs had geprobeerd... om de kapotte kachel te repareren. Tja, het weekendweerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag, Jurgen. Goedemorgen. Ja, zometeen over het weekend. Eerst maar eens naar vandaag. Veel waarschuwingen al vooraf. Wat heb je allemaal voor ons in petto? Ja, ik vind het een lastige dag vandaag, uh, Jurgen. Het, het algemene beeld dat is best wel, wel duidelijk, maar hoe het precies gaat uitpakken... dat blijft toch nog wel een beetje spannend. En dan heb ik het natuurlijk over de sneeuw. Sneeuw die momenteel uh, boven de Noordzee ligt en langzaam maar zeker onze kant op gaat komen. Het is een, uh, een zwak front, zoals we dat noemen. En dat betekent dat de intensiteit van dat front uh, niet te al te hoog is. En dat dus ook de activiteit, de neerslagintensiteit van de neerslag niet al te hoog is. Maar het gaat wel sneeuwen, dat is toch wel duidelijk. En dat gaat zo'n beetje in de tweede helft van de ochtend gebeuren in Zeeland en in Zuid-Holland. En dan trekt dat sneeuwgebied heel langzaam naar het oosten. Dat duurt eigenlijk pas de hele middag tot aan de avond... dat ook aan de oostgrens iets van sneeuw te merken is. En dan is dat alleen maar waarschijnlijk voor de zuidelijke helft van het land. Want het noorden van het land, de noordelijke provincies... die krijgen misschien wel helemaal niet te maken met sneeuw. Want de meeste sneeuw die verwachten we in het zuidwesten. Met name in Zeeland, Zuid-Holland en in Brabant. Want daar kan uh, ja, 1 tot 3 centimeter sneeuw gaan vallen in de loop van de dag. En elders nou, tussen de 0 en de 2 centimeter. Het is allemaal heel licht en dat front dat verpietert dan ook nog eens... op het moment dat het uh, verder over het land naar het oosten trekt. Nou, in de loop van de avond dan wordt het weer droog... en vannacht dan blijft het ook op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt nu nog onder het vriespunt in een groot deel van het land... maar die stijgt naar zo'n 1 tot 4 graden. Alleen tijdens de sneeuwval dan daalt die temperatuur weer naar zo'n 0 tot 1 graden. En wat de wind betreft, die waait uit het zuid tot zuidoosten... en is matig tot krachtig. Dus ja, er gaat sneeuw vallen vandaag... maar hoeveel eh, precies dieperland inwaarts... daar zit eigenlijk de grootste onzekerheid, Jurgen. Ja, dan nog even kort het weekend. Hoe ziet dat eruit? Nou zaterdag dat is een vrij rustige dag met wat zon en wolkenvelden. Later op zaterdag, en dan heb ik het eigenlijk al over de avond, dan neemt de bevolking weer snel toe. En dan krijgen we in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw te maken met sneeuw. Dan gaat het ook stevig waaien. Maar die sneeuw die trekt wel snel over het land. En zondagochtend dan is die eigenlijk alweer het land uit. En dat niet alleen, die sneeuw is dan ook nog getransformeerd weer naar regen. Dus zondag overdag merken we er eigenlijk weinig van. De temperatuur loopt dan ook vrij snel op. En in de loop van zondag dan komt ook de zon erbij. En dan wordt het graadje of 5, denk ik. En ook zaterdag overigens maximum temperaturen zo rond de 5 graden. Dus zaterdag duidelijk de betere dag. Raymond, dankjewel. Gaan we naar Jolanda voor de files. Uh, er was een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar zijn nu de bergingswerkzaamheden aan de gang tussen Woerden en Knopend Oude Rijn. Vijf minuten vertraging. Daar is nog een rijstrook dicht. Een half uur vertraging voor de A76 in de geleende richting Heerde. De vrachtwagen met lekke band tussen Spouwbeek en Knopend-Ten-Essen...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 Ja, vanmiddag is het zover, dan worden ze officieel geopend. De winterspelen van Pyeongchang. Uh, om 12 uur begint de ceremonie in het Olympisch Stadion. Gio Lippens is daar. Goedemorgen, Gio, bij ons. Goedemiddag bij jou. Ja, goedemorgen zal ik dat maar zeggen. Want, ja. eh, en dan zeker ook tegen de luisteraar, want die wordt net wakker. Laten we even de, de actualiteiten bij pakken. Uh, zij die niet mogen deelnemen, want het KAS heeft dus besloten... dat de schorsing van uh, Olga Vatkulina en shorttrekker Victor aan... dat die gehandhaafd blijft. Is dat een verrassing? Nou, niet echt zou ik willen zeggen. Maar aan de andere kant, weet, bij het KAS weet je het nooit helemaal zeker. Denk nog maar even terug aan die beslissing van vorige week... om die levenslange schorsing van 39 Russische wintersporters op te heffen. Ja, dat was echt een grote verrassing. Het was ook een onaangename verrassing voor het IOC. Nou, de schorsing voor de komende winterspelen bleef trouwens wel staan. En dat was nou precies de reden voor aanvat Colina en nog een paar anderen om in beroep te gaan. Maar goed, het KAS heeft nu die uitspraak gedaan waarmee het IOC in ieder geval verder kan. Uh, gisteren werd trouwens ook al bekend dat uh, schaatser Pavel Kolisnik. En uh, Dennis Juskov, ook een schaatser, definitief niet naar Korea mogen afreizen. Dus eigenlijk is die hele Russische zaak nu wel afgedaan. Dan naar de opening. Heb jij intussen de namen van alle vlaggedragers uit je hoofd geleerd? Ik heb ze wel uit mijn hoofd geleerd, voor zover we ze hebben. Want één voor één druppelen nu de laatste namen binnen. De vlagdrager van Nederland, ja, dat wisten we natuurlijk al lang. Hè? Dat wordt Jan Smekens, de man die vier jaar geleden... op een haartje na die gouden medaille mist op de 500 meter. Nederland komt dus als vijfde land het stadion binnen. En bij de tweede ploeg moeten we ook even opletten. Want dat is Ghana, met de in Amsterdam-Zuidoost wonende Aquasi Frimpong. Hij mag de vlagdrager, dat is niet zo gek. Want hij is de enige Olympische wintersporter van zijn land. Hij doet mee aan de skeleton. Nou, dan is er ook nog een relletje bij de Verenigde Staten. Daar hebben ze gekozen voor een vrouwelijke rodelaar als vlaggedrager. Aaron Hamlin. Er waren acht kandidaten. Uiteindelijk bleven Hamlin en Shawnee Davis over. Toen moesten gestemd worden door acht andere sporters. En die stemming eindigde in 4-4. Daarna de beslissing viel met het opgooien van een muntje. Nou, dat viel in het nadeel van Davis uit. En die liet zich daarna in een tweet negatief uit over die procedure. Hij noemde het oneervol dat er getost werd. Hij besloot zijn tweet met de hashtag Black History Month... wat suggereerde dat hij toch racistische motieven achter die keuze vermoedt. Nou, dat lijkt me persoonlijk wat vergezocht. Maar het houdt de Amerikanen in elk geval flink bezig. Er zijn zelfs ook twijfels over of hij het bericht zelf heeft gepost. Nou, Zojuist hoor ik ook dat Davis de opening nu helemaal zal laten schieten. Het zou namelijk niet uitkomen met de training... die hij zo'n beetje rond deze tijd nog wil afwerken op de ijsbaan. Ja, we hebben daar straks al even Jeroen Bel gesproken, de chef de mission. Die vertelde ook dat uh, dat ook eigenlijk bij Nederland aan de gang is, aan de hand is. Hè? Want veel sporters kiezen er natuurlijk voor om die ceremonie voorbij te laten gaan. Ja, veel doen dat, maar er gaan er wel elf naartoe. Negen schaatsers: Smekens, Das, Roest, Knuis, Visser, Mulder, Voorbij van der Weide en Schouten. Nou, de enige Skeletonster die gaat, Kimberly Bos. En ook Snowballster Cheryl Maas die gaat. Nou, dat zijn allemaal sporters die nog niet echt heel vroeg in het toernooi in actie moeten komen. Nou, je mag nog niks zeggen over die opening, want je hebt natuurlijk die repetities wel bijgewoond. Ah, wel... Ik hou mijn mond stijf dicht hoor. <laughs> Wat je ook kant, probeert. Welke kant gaat het op? Ja, weet je, want echt, dus er mag echt niet veel van het IOC, hè? dus geen details over die opening. Je mag trouwens met je mobieltje ook niet filmen op de Olympische locaties. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor de sporters. Dus geen filmpjes op sociale media. Maar goed, de volgorde der dingen bij de opening is eigenlijk altijd hetzelfde. Dus dat spoorboekje, dat kun je inderdaad van me krijgen. Om twaalf uur vanmiddag begint het allemaal. Dan met het aftellen naar de show. Dan krijgen we een hele show. Om 21 minuten over 12. dan komen de atleten ploeg voor ploeg binnen. Dat gaat ongeveer een klein uurtje duren. Daarna.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 als vijfde rit, in de vijfde rit... start Achter Eekte, Carlijn Achter Eekte... tegen Boziek. Dan moeten we wachten tot rit 9. Wüst tegen Weideman. En Antoinette de Jong die schaatst in de ene laatste rit... tegen de Japanse Takagi. En dan krijgen we in de allerlaatste rit... Krijgen we Marina, eh, Martina Sablikova tegen Voronina. Maar met name die rit... Eh, de Jong tegen Takagi. Dat wordt een hele mooie. Goed zo. En straks dus de openingsceremonie... ook te volgen hier natuurlijk via NPO Radio 1... met Gio Lippens. Dan naar Marieke de Vries. Die is ook in Zuid-Korea bij de Olympische Spelen natuurlijk. Marieke, jij stuit daar op een demonstratie. Wat is er aan de hand? Ja, wij staan op de parkeerplaats... waar iedereen zijn auto achter moet laten... om in shuttlebussen te stappen... om vervolgens naar dat Olympisch Stadion te gaan. Dat is het publiek, dat is de pers die dat moet doen. En zo'n 3 tot 400 mensen toch wel... die hier met uh, allemaal Zuid-Koreaanse vlaggen... maar ook Amerikaanse vlaggen staan te demonstreren... Op die parkeerplaats. En waar demonstreren ze nou tegen? Nou, vooral tegen Kim Jong-un. En de deelname van Noord-Korea aan deze Spelen. Ze zeggen het is niet per se tegen de deelname. Als wel tegen al die concessies. die president Moon Jae-in, de Zuid-Koreaanse president. heeft gedaan. Aan ...de Noord-Koreanen te zeggen... ...Pyeongchang moet niet gebruikt worden... ...door propaganda van Pyongyang... ...de hoofdstad van Zuid-Korea... ...en waar ze vooral ja, verbolgen over zijn... Uh, ...tegen demonstreren... ...is het feit dat uh, vanavond... ...de Zuid-Koreanen samen met de Noord-Koreanen... ...het Olympisch Stadion willen ...zullen lopen onder een gezamenlijke vlag... ...en daarom laten ze nu... ...vooral hun Zuid-Koreaanse vlag... ...nog eens flink wapperen... ...en die Amerikaanse vlag... ...wat ze zeggen... wij zijn Vooral trouw aan onze bondgenoten Amerika. Wij willen niets te maken hebben met die Noord-Koreanen en het regime van Kim Jong-un. Marieke de Vries was dat. En vertelt wat je moet weten, maar ook wat je wilt weten. Jurgen van den Berg, NOS Radio 1-journaal. 18 minuten voor acht is het. Colombia stuurt ruim 2000 extra militairen naar de grens met Venezuela. Ook worden de grenscontroles verscherpt. Het zijn een paar van de maatregelen die president Santos van Colombia bekendmaakte... om de groeiende stroom vluchtelingen uit het buurland onder controle te krijgen. In de laatste helft van vorig jaar groeide het aantal Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Met meer dan 60 procent zijn er nu bijna 600.000 Venezolanen dus in Colombia. Correspondent Mark Wessems over de Colombiaanse grensmaatregelen. Het probleem wordt groter en groter. Het probleem wordt groter en groter door die vreselijke crisis in Venezuela. crisis in Venezuela. President Santos van Colombia wilde het met eigen ogen zien. De problemen aan de grens met Venezuela. Tijdens een spoedbezoek aan de grensstreek maakte hij een pakket maatregelen bekend. Que sea controlada, que se haga dentro de la legalidad. De immigratie uit Venezuela moet voortaan gecontroleerd, ordelijk en legaal verlopen, zei de president. Maar voorlopig overheerst de chaos in de grensstreek. Honderdduizenden Venezolanen zijn de crisis in hun land al ontvlucht. Je kan deze grens alleen te voet oversteken. Over een brug. Elke dag doen zo'n 35.000 mensen dat. Tegenwoordig meer Venezolanen die naar Colombia gaan dan andersom. De meesten gaan dezelfde dag weer terug. Rolkoffers gevuld met spullen die je in Venezuela nauwelijks nog kan krijgen. Voedsel. Voedsel medicijnen. Nog een jaar geleden besloot Colombia om die dagjesmensen uit het buurland te helpen... en ze een soort dagpas te geven. Daarmee konden ze legaal meerdere korte bezoekjes brengen om inkopen te doen. Anderhalf miljoen Venezolanen kregen zo'n dagpas. Maar de laatste tijd blijven er steeds meer Venezolanen plakken. Ze keren niet meer terug naar hun land in crisis... Daarom heeft president Santos die dagpas nu per direct afgeschaft. Vanaf nu kan je alleen nog met een paspoort... of geldige verblijfsvergunning de grens oversteken, zei hij. Venezolanen die geen geld hebben om verder te reizen... blijven hangen in de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Maar daar is geen werk... Geen huis, er is nog niet eens een echt opvangkamp. Dat laatste gaat nu veranderen, beloofde de president. Er komt een vluchtelingenkamp met plek voor 2000 Venezolanen. En hij stuurt meer dan 2000 extra militairen en agenten naar de grens. Colombia is niet het enige buurland van Venezuela... dat te maken heeft met een toename van het aantal vluchtelingen uit Venezuela. Ook Curaçao bijvoorbeeld en de rest van de Antillen... Maar nog nijpender is de situatie in Brazilië... waar in de grensstreek zeker 40.000 Venezolanen... in vluchtelingenkampen en op straat leven. Ook de Brazilianen zijn nu van plan om extra militairen... en agenten naar dat grensgebied te sturen. We hebben net al een beetje aandacht besteed... aan de wedstrijd van Feyenoord tegen... Uh, Groningen natuurlijk. Ja. Hij in het won met 3-0 van Persie scoren. Vandaar dat we er even wat extra aandacht aan besteden... omdat de teruggekeerde spits zijn eerste doelpunt heeft gemaakt... in deze nieuwe competitie. Maar nu meer bekervoetbal. Uh, nee, dit is het geen bekervoetbal. Het was een tussentijdse competitieronde met Elisabeth. Ja, ik neem het even over voor de weer. Met Elisabeth. Met Elisabeth. Want in de Eredivisie van het betaalde voetbal... liep Vitesse gisteren tegen 1-0 Nederlaag op bij ADO Den Haag. En dat zorgde direct na afloop voor irritatie... bij de coach van de Arnhemmers, Henk Vrezer... tijdens het interview met tv-collega Jeroen Elshoff. Probeer een beeld te schetsen en dan vraag ik of jij ermee is. Maar heb je het gevoel dat ik dat wel wil doen dan nu? Nou, nou, nou nee, maar je gaat het gevecht met mij aan... terwijl ik veel meer uh, probeer eigenlijk gewoon een, een beeld van de wedstrijd te creëren... en, uh, en je mening te toetsen. Maar geef ik je nu net de feiten aan, toch? Ik uh, heb niks met een discussie te maken, ik geef je de feiten aan. Ja, en op de afsluitende persconferentie had Fraser zich weer herpakt... en bood hij zijn excuses aan. Ik wil ook uh, de NOS-journalist, Ik weet niet of hij hier is... hij staat er meteen ook een excuus aanbieden. Je weet, soms kan ik fel zijn. Je mag blij zijn dat ik geen tackle op je gemaakt heb. <laughs> dus, uh, maar liefde. ik heb ook geleerd hè, om me in te houden. Dat had ik al gezien. <laughs> ja, Henk Vrezer als speler en bikkelharde verdediger. En Jeroen Elshof dus die op het einde van dat fragment op de achtergrond nog opmerkte. dat hij altijd geen beschermers draagt als hij de Vitesse trainer interviewt. Bij Feyenoord was Kenneth Vermeer op een zijsport beland... en daarom vertrok hij deze winter naar Club Brugge. Daar maakte de doelman gisteravond zijn debuut, maar het was geen succes. Al in de vierde minuut speelde Vermeer een hoofdrol door mis te grijpen... waardoor standaard Luik op voorsprong kwam. Brugge won de returnwedstrijd in de halve finale van het Belgische Bekertoernooi... uiteindelijk met 3-2, maar dat was niet genoeg om de finale te bereiken. De eerste wedstrijd in Luik was namelijk in 4-1 geëindigd... in het voordeel van standaard. En dan toch ook nog even naar de Olympische Spelen... want in Gangneung is het traditionele Holland-Heinekenhuis geopend. Vicevoorzitter van de sportkoepel Annette Mosman... verving daarbij voorzitter André Bolhuis, die griep heeft... Uh, het is de veertiende keer dat er tijdens de Olympische Spelen... een Holland House is. De primeur was in Barcelona in 1992. NOCNSF wilde graag een plek creëren... waar sporters hun familieleden gedurende de Spelen konden ontmoeten. De jaren daarna werd het steeds groter... met ook ruimte voor Nederlandse sportfans en muziek en optredens. En de opening van de Spelen is over een paar uur en dat betekent dat ook het Olympisch vuur al dichtbij is. Op het laatste deel van zijn reis werd de vlam ook nog gedragen door IOC-voorzitter Thomas Bach. Het oh, is een grote emotie en een grote antwoord. Ik doe het torchrelay nu voor de zevende uh, e keer. Maar elke keer is het de eerste keer. Het is een heel speciale en heel moment. Ja, Bach zegt dus dat hij voor de zevende keer met de Olympische vlam liep, maar hij vindt het nog steeds een indrukwekkende ervaring. Heel speciaal en heel emotioneel. Waar staat het stil vanochtend, Jolanda van der Velde? Het valt eigenlijk wel mee. Het is een normale vrijdagochtendspits... met niet, niet al te veel vertraging. Een paar bijzonderheden. Uh, de A12 daarna richting Utrecht. Daar was een ongeluk. Daar gaat het nog wat langzaam tussen Woerden en Knopend Ouderijn. 10 minuten vertraging. Bijna 20 minuten extra reistijd... voor de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld Ver Verreweg de meeste vertraging nog in het zuiden. De vrachtwagen met lekke band gaat nog een kwartiertje ongeveer duren... denkt de Rijkswaterstaat. Belgische grens richting Heerden op de A76. Tussen Knopend en Keren. Heide en Ten S 50 minuten vertraging. De rechterrijshoek is dicht. Je kan daar beter omrijden via de A2 en de A79 via Maastricht. Klassieker uit 1972 teruggedraaid, de Doobie Brothers. Hoi. nog bijna elke avond, deze jongens, van de Doobie Brothers... tenminste, die er nog van over zijn. 1972 was het hun grote hit, Listen to the Music. Zeven minuten voor acht is het. Friet en kroketten, het zijn echte Hollandse specialiteiten... maar die snacks die zijn straks ook in Singapore te krijgen. Samen met een nieuwe zakenpartner... gaat de Eindhovense frietbakker Martin Zwets... daar zijn frieten verkopen. Meneer Zwets, goedemorgen. Goedemorgen. Singapore, daar denk ja. je niet gelijk aan als het over friet gaat... Ja, het is niet, niet, uh, niet bij de deur van eh, Singapore. Nee, hoe komt u daar zo terecht? <laughs> nou, ze komen, ik kom niet bij hun terecht. Ze zijn, zijn bij mij terechtgekomen. Oh, vertel. Uh, ja, uh, die gasten die, die hebben al 180 zaken in, uh, in, uh, in heel Azië. En ze willen een keer iets anders. Als die Aziaten blijken dat iets in Nederland uh, big business is... dan willen ze er ook ook naartoe halen. Dus En Fried is in Nederland uh, big business... Ja. Dus door, door te googlen en te doen uh, van de, de beste friet van Nederland... Dus kwamen ze elke keer bij mij uit. En zo stonden ze bij mij op de stoep. En u dacht eerst van, waar hangt de camera? Uh, ja, dat had ik wel gedacht. Ik denk, nee, dat die klopt iets niet. Uh, ja, Zo'n een, een, een gewone jongen uit, uit, uit Nederland, en, een, een over die in uh, één keer bezoek krijgt van... Uh, van Gasten naar Singapore, ja, dan, dan moet je toch wel even vaak de oren krabben van hoe komen ze erop? Ja, en wat wilden ze van u uiteindelijk? Ja, ze wilden hetzelfde concept naar, naar, naar Singapore halen als, als als ik hier in Eindhoven doe. Dus die willen daar ook de, de beste friet van, van Azië gaan maken. Ja, en moet dat dan, is het zo dat u dat spul dan aan hen levert en dat het, nee, het alleen maar in het vet hoeven te gooien? Nee, dat heb ik gedaan. Oh. Ze zijn bij mij geweest, die ja, laat maar zeggen, in de leer van. Uh, hoe ze friet moeten bakken, waar ze op moeten letten toestand en toestand naar meer. De rest hebben ze allemaal. Het de aanschaf van materialen, uh, de, de, de aardappel. Dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Die zijn hier uh, in, in uh, Nederland gaan shoppen. En. Het uh, ja, enige wat ik doe is uh, friet leren bakken. <lacht> Oké. <Okay. lacht> hoe lang duurt dat eigenlijk, zo'n cursus? Hoe <lacht> lang duurt zo'n cursus? Dat ligt <lacht> eraan er hoe, hoe snel je zelf bent natuurlijk. <lacht> ja. Of je het snel oppakt. Ja, maar ze had het snel onder de knie. Uh, ja, ja, ik zeg het altijd, het, het leek gewoon aan de persoon zelf. Uh, maar wat, in, wat, één... wat, is het, wat... wat is het geheim van een goed frietje dan, meneer Swet? Geduld. Geduld. Ja. Ja, kijk, daar praat altijd iedereen over. Wat is het geheim? Nou, ik, ik, ik heb geen geheim. Iedereen ziet ik, wat ik aan het doen ben. En uh, ja, er is geen geheim. Maar gebruikt u speciale aardappelen bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik gebruik een aardappel die... Uh, Speciaal voor friet, voor friet bestemd is dus geen beentje, maar een aardje. Ja. Ja. En dat is het beste rare aardappel. Maar ja, ik zeg dat, dan moet je ook mee, mee, mee leren omgaan. ja Je moet, en dan... je moet alles leren. Het, het gaat niet zomaar. Het komt, het, het komt niet zomaar. Nee. Ja, goed, en, ja, het is nog wel eens bij een snackbaar dat het dan te slap is... of, of te, niet, lekker, net, niet lekker gebakken, te, te snel eruit, heb je het idee? Ja, dat kan. Ja. Maar het leek ook heel veel aan de aardappel. Oké, okay. dus dat is, dat is dan toch een beetje het geheim ook? Ja, Gaat u het zelf nog proberen daar in Singapore of ze het een beetje geleerd hebben? Nou, ik, ik als het eerste store open is daar, dan moet ik dan naartoe. Om, om te kijken hoe ze het doen, hier zo nooit corrigeren. Ja. En uh, ja, en, en dan als het aanslaat op naar de volgende shop. Ja. Nou en Singapore en dan ligt de rest van de wereld ook open, dus we gaan u volgen. Bedankt okay. voor het gesprek. Oké, okay, prima. een keer. Friedbakker Martin Zwets was dat. NTO Radio 1 De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea Ready heeft gekochen Vanaf vandaag